Remonstreré met het NOS Journal. Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl heeft tot nu toe ruim 70.000 klachten binnengekregen. Het meldpunt is nog geopend tot middernacht. Er zijn deze keer tot nu toe een stuk minder meldingen op de site binnengekomen dan vorig jaar. Toen kwamen er ruim 89.500 meldingen van vuurwerkoverlast binnen. Het meldpunt ging op 24 december open. De klachten worden verwerkt in een rapport dat wordt aangeboden aan burgemeesters van grote gemeenten en de Tweede Kamer. Een aantal moslimorganisaties in Nederland doet aangifte tegen oproepen op Facebook om moskeeën in brand te steken. Op de Facebookpagina Steun de PVV stonden deze week onder een bericht over brandstichtingen bij Zweedse moskeeën oproepen om in Nederland hetzelfde te doen. Het bericht en de reacties zijn inmiddels verwijderd. Het centraal orgaan Moslims en Overheid heeft minister Opstelt een brief gestuurd waarin wordt gevraagd hoe hij de bedreigingen tegen de moskeeën gaat aanpakken. Doordat er nog brandjes woeden aan boord van de Norman Atlantic... kan de veerboot nog niet goed worden doorzocht. Hitte en rook hinderen de onderzoekers op bepaalde plekken. Het onderzoeksteam wil vooral kijken op het autodek van het schip... waar de brand uitbrak. Mogelijk liggen er ook nog lijken van slachtoffers. Afgelopen zondag brak aan boord van de Norman Atlantic brand uit. Het slechte weer en de hoge golven bemoeilijkten het blussen van de brand. Gisteren pas kon het schip naar de haven van het Italiaanse Brindisi worden gesleept. 500 huisartsen hebben nog geen contract ondertekend met zorgverzekeraar VGZ. De huisartsen zijn het niet eens over de vergoedingen voor sommige verrichtingen. Zoals een spiraaltje plaatsen, een hartfilmpje maken of een absces laten weghalen. Voor de patiënten van deze huisartsen die verzekerd zijn bij VGZ... betekent het dat ze naar het ziekenhuis moeten voor deze behandeling. Dan zijn de kosten hoger en zolang het eigen risico nog niet is verbruikt... moet de patiënt de behandeling zelf betalen. De drukte op de wegen vanuit de grote wintersportgebieden valt vandaag volgens de ANWB mee. Wintersporters hoeven niet uren in de file te staan. En dat komt vooral doordat het mooi weer is in de winter. De sportgebieden. En dan het weer in Nederland. Bewolkt, vooral in het midden- en zuiden, regen of motregen. In het zuiden- en oosten kans op natte sneeuw. Van het noorden uit wordt het droog en vannacht klaart het op. Dit was het NOS Journal. In Zurkenslandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven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 Met nu, de Euro breakdown. Some call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. De beste wensen voor het nieuwe jaar. Ja, gelukkig nieuwjaar allemaal. Inderdaad, het is uh, 2 januari. 25e jaargang. Maakt het uh, aflevering 1 om precies te zijn? Of uh, aflevering, uh, is het 25 uh, keer uh, 52? Zo mag je het ook doen. Maar ik houd het op aflevering 1, 25e jaargang. 2 januari in En inderdaad, iedereen de beste winst. jij ook nog, Sander? Ja, jij ook. Nog wat genaamd, met de en nieuw? Ja, ik ben het dorp in geweest. Ja, oké. Okay. Heb je al die vingers nog? Ik heb ze alle tien nog. Gelukkig. Als je de ZFM-app hebt, dan uh, kon je horen dat een uh, jongen uit Zandvoort een uh, paar vingers mist. Nou, kijk eens dus er ook uit gewoon met uh, vuurwerken veel beter. Dat het maar een mooi jaar mag worden. Sowieso hier. Sowieso bij ZFM al 25 jaar. ZFM inderdaad. Mooi lustig. jaar. Er gaan spannende dingen gebeuren. Blijf op de hoogte met wat er gaat gebeuren. Gewoon via jouw ZFM app. Download hem op je telefoon of op je tablet. Of heb je die niet? Ja, dat gebeurt echt nog wel eens. Sommige mensen hebben hem nog steeds niet. Kijk dan gewoon even op zfmsandvoort.nl. Deze week hebben we 18 stijgers, 9 zittenblijvers, 11 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Het zijn weer 40 nummers voor jou op een rij. De snelste stijger deze week is de Jesse J met Masterpiece. 19 plaatsen gestegen. En de snelste daler, ik moet zeggen, dalers. Dus bijvoorbeeld die Evener met trade-out lines. 20 plaatsen gezakt. En niet alleen hun, Mariah Carey ook. Die is ook 20 plaatsen gezakt. Met het uh, mooie kerstnummer All I Want For Christmas Is You. Ik verwacht dat uh, de kerstnummers snel gaan zakken. En met een hele complete nieuwe top 3 deze week. Dit nieuwe jaar. Even luisteren wat het uh, vorig jaar was. De top 3. Nummer 3. Maurice Rolden. En we beginnen met 39 deze week. En die is in handen van One Direction vorige week binnengekomen. Dit is het prachtige nummer van hun Night Changes. Everything she never had. She's showing off. Driving too fast. Moon is breaking. Forget having no regrets is all that she really wants zien of deze Britse boy bent dan wel bij jou langs. Nou, ik hoop het niet, maar ja, je weet het maar nooit. Wonder Rakes nummer 39 deze week in de Euro Breakdown. En als je goed kan opletten, hebben we inderdaad de nummer 40 al overgeslagen. Die was in handen van Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Eén van de twee snelste dalers van deze week. Met maar liefst uh, 20 plaatsen, want vorige week stonden ze nog op 20. Die Evener is ook 20 plaatsen gezakt. Vorige week stonden ze op 12, deze week dus op 32. Die uh, ga ik je niet laten horen, allebei niet. De snelste stijger van deze week uh, krijg je wel zo direct te horen. Jessie J. Maar dat zal het volgende uur zijn. Even voor de klok van 4 krijg je ook de nieuwe top 3 te horen. Maar ik ben benieuwd wat er verder op de lijst staat. Jij ook thuis? Ik hoop het wel. Tom O'Dell met Real Love is weer één plaatsje gestegen. Hier stond vorige week op uh, 39, maar deze week staat hij op 38... met het prachtige nummer Real Love. Vier weken lang in de, uh... Ja, vier weken lang in de Euro Breakdown. Tom O'Dell, Real Love. All my little plans and schemes Lost like some Like all I really was doing was waiting for you, just like. Liz Tom en over liefde gesproken, Bland staat op nummer 37 samen met uh, Jessie, oh Nee, Melissa Steele. Met hun nummer I loved you. Vorige week binnengekomen op 38, deze week op 37. in ik ben hier op CFM Zandvoort. 10 voor half vier. 2 januari 2015. En ik uh, ben best wel benieuwd. Hoe zit het met de katers eigenlijk? Nou, ik heb het niet zo van. Heb je geen last, last van katers? Oh, ja. Nee. De meeste mensen wel, volgens mij, hoor. Als ik zo 1 januari zo naar buiten kijk... dan zie ik al die uh, uh, leuke families... zo gezellig met z'n allen. Hè. Zo verplicht nummertjes. Net als met kerst na het eten. Verplicht met elkaar. Zo gezellig door het dorp heen lopen. Maar die hoofdjes die hingen best wel veel naar beneden. Ik weet niet of het door de kou kwam of door de katers. Ah, ik heb thuis ook wel meegemaakt met, uh, met mijn zus en de vriend. Die lagen alleen maar op de bank. Ja, ik geef ze nog gelijk ook. Afgelopen 1 januari, gisteren? Ja, gisteren. Ja. Met Patrick en uh, Esther, hè? Ja. Nou ja die, die, die, die houden er wel van op de bank liggen. Um, nieuwjaarsduik, hoe is het daarmee gegaan? Ben je er nog geweest? Nee, ik ben er niet geweest. Oh, waarom niet? Ja, ik werd iets te laat wakker. Het is twee uur middags was die duik. Kom op! Ik kwam om 1 in mijn bed uit. Ja, dan heb je nog een uur de tijd om even... Je hoeft niet te douchen, dat scheelt. Je kan zo in je zwembroek springen en dan naar het strand rennen. Ja, ik had het kunnen doen, maar ja, mijn bed was lekker. warm. Ja, was. dat is wel waar. Die is wel erg aantrekkelijk, hè. Zo'n uh, bitterdom moment. Ja. Um, ja, 37 hebben we gehad. Real, uh, I loved you. voor real love. Weet je wat het mooie is? Weet je welke op 36 staat? Real Love! <laughs> ja, het is helemaal liefdevol, joh. Er staat op 36. Clean Bandit samen met uh, Jess Glynn. Um, vorige week nog op uh, 37. Wie uh, wel heel veel plaatsen is uh, gezakt. Dat is het zul met Faded. Prachtig nummer van hem. Vorige week nog op 26, nu op 35. Maar die heeft het helaas uh, ook niet helemaal gered. Degene die het helemaal niet gered hadden, overigens, zijn uh, Beyoncé, hè? Met 7-Eleven. Die staan er niet meer in na uh, twee, drie weken in de lijst hebben gestaan. En uh, John Legend is eruit. All of me. Ja, maar dat oh. komt denk ik waarschijnlijk ook allemaal door al die kistnummers. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Maar er zijn natuurlijk twee nieuwe binnenkomers deze week. En eerste volgende binnenkomer is uh, ben, He He He Have ben Hanou. H-E-N-O-W, <laughs> hoe zeg je dat dan? Henouw, nou. Nee, maakt niet uit. Ben in ieder geval. Ben is uh, uit Engeland komt hij. Een Britse singer-songwriter. De 11e serie van die Expector in 2014 won die daar. En erachteraan kwam meteen zijn debuutsingle. Dat is een cover van The One Republic, Something I Need. En die is deze week nieuw binnengekomen op 34 in de Euro Breakdown. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan moet hij nu komen op 34. Ben hey nou met Something I Need... A dream the other night about how we only get one life. Woke me up right after two, stayed awake and stared at you, so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you can tell, That your life. Flying off as well And if we're only here once I I drank too much Call it A temporary crush With broken words I tried to say Honey, don't you Minder dan uh, Robbie Williams natuurlijk. Maar dat weten we allemaal. Daarvoor uh, zat nog die Evernote met Fade Out Lines. 32e positie, 20 plaatsen gezakt deze week. 14 weken lang in de lijst. En daarvoor Sam Smith. I'm not the only one. Wij gaan uh, verder met uh, nummer 30. Die gaan we draaien. Die is deze week blijven hangen en blijven zitten. Zeven weken lang in de lijst. En dan heb ik het over The Magician samen met Years and Years en de nummer Sunlight.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 Zonlicht hebben ze gebracht door buiten, wat gister nog uh, guur en koud was en bewolkt. Het nou vandaag een lekkere strak blauwe lucht. Wil je weten hoe de rest van het weerbericht eruit ziet? Kijk even wat de ZFM hebt. Onder een knopje weerberichten krijg je meer te horen en meer te lezen over het weerbericht. Dit is de Magician, samen Gears and Gears and Sunlight. De top 40, de Nederlandse top 40. Niet de enige echte, ja, de enige echte voor Nederland inderdaad. En wat uh, heel eerlijk zeggen, ik loop altijd een uh, klein stukje achter. Met de Nederlandse top 40. Maar op 40 winnen we Izzy uh, Iggy Aslea met Black Widow. En Gwen Stefani, Baby Don't Live, winnen we daar op 39. En het uh, songfestival nummer, Walk Along, van een uh, treintje. Oh nee, ze gaat van Treintje Oostraa's weer heten. Ik ben het ook altijd en bij. Top kwijt. Op 38 in ieder geval. Firestone van Kygo, samen met Conrad, vinden we op 36 in de Nederlandse top 40. Die hebben met met Out Lines op 35. En Fireball van Pitbull samen met John Ryan vinden we op 34. Nielsen die staat ook nog steeds in de lijst in de Nederlandse top 40... met Sexy Als Ik Dans op 25. Heb jij meegedaan, Sander, met dat uh, videoclipje? Nee, ik heb het niet gedaan. Heb je, heb je niet gedanst? Nee. Mm, jammer. Waarom nou weer niet? Iedereen, iedere respectabele Nederlander, die heeft dat gedaan. Ja, en ik ben... Ja, nou, ik de ook de niet hoor, maar... Nee, oké, okay, gelukkig. Als we gaan verder kijken... Sam Smith, I'm Not The Only One... Die vinden we op de negentiende plek... in de Nederlandse top 40, waar hij bij de Euro Breakdown... nog op de 33 e plek staat. Cool Kids van Eko Smith vinden we op de e plek... en Becky G met Shower op de 16 e. Foxy Stevenson staat er ook in in de Nederlandse top 40... met Switz op een 15e. Gaan we kijken naar de top 10. Megan Trainer all about the days op 10. Yellow Claw met Till It Hurts op 9. Ariane Grande, Love Me Harder op 8. Mark Ronson, Abdaan, Frank op 7. Calvin Harris op 6. Shepard met Geronimo, we vinden we daar op de vierde positie. Hozier, Hozier, Take Me To Church. Uh, Shepard Geronimo op de vijfde en op de vierde. Take Me To Church van Hozier. Wel goed van zeggen. Nothing Really Matters op 3 en David Guetta Dangerous op 2 en Ed Sheeran Thinking Out Loud op nummer 1. Euro Breakdown. Ja, dat is, we gaan. we. Nee, die hebben we al gehad. We zijn nou gewoon bezig the met... The Breakdown. Inderdaad, en we gaan naar uh, nummer 29. Dat is de tweede nieuwe binnenkomer deze week. Dat Spence Joy in Riptide. Wil je meer over die artiesten horen? Dat hoor je straks na dit nummer. I was scared of dentist the dark. I was scared of Is hij toch voor uh, de muziek. En in 2013 verschijnt zijn eerste single, From Affair. Dat uh, wordt snel gevolgd door, gevolgd door zijn uh, allereerste mini-album... God, God Loves You When You're Dancing... waarvan uh, deze Riptide het uh, bekendste nummer is. Uh, de single bereikt de zesde plaats in de Australische hitlijst... en wordt uh, meervoudig platina onderscheiden. onderscheiden. Nou, ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk en Ierland... komt de single in de top 10 terecht... En op het moment staat hij bijvoorbeeld in Luxemburg nog op de 21ste plek. In Bulgarije staat hij er nog tussen. En ga zomaar door. Die heerlijke plaat. Beetje laat in de Eurobreakdown gekomen, al zeg ik het zelf. Maar ja, ze Vince Joy. Oftewel, eh... James K.O. K.O. Ik weet niet hoe je het uitstelt, joh. Ze krijg je met die buitenlandse artiesten. Maar dat maakt niet uit. Ik K James K. Nou ja, maakt niet uit. Vince Joy is makkelijker. Gaan we gewoon lekker bij zo'n naam. Die doet het veel beter. 29. Plek in de Euro Rakedown dus. De 30 e plek, de Magician featuring Years in Years Sunlight. 31 voor Avicii. 32 voor Die Heavener. 33 voor Sam Smith. En ga zo maar door. 28. Uh, zou ik heel graag voor je willen draaien. Maar ik slaam toch echt over. Santa Telme van Ariane Grande. Vorige week nog op de 16e plaats. Op de 27e vinden we Band-Aid 30. Do they know it's Christmas time. Vorige week nog op de 15e plaats. Helaas zijn ze al snel gezakt zo. Best snel naar kerst eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Dat uh, had ik niet verwacht. Dat ze zo snel uh, gingen zakken. Maar uh, het is wel waar, hè? Dames en heren, jongens en meisjes. Kerstmis is voorbij. Ja, echt waar. Ja, maar dan leggen we hem daarna wel even aan de rand van de stoep neer... zodat ze opgehaald kunnen worden voor de grote kerstbomenverbranding... die weer gaat plaatsvinden op het strand. Op 7 januari. 7 januari, ja, zover was ik nog niet eens. Over vijf dagen alweer. Ja. Mijn kerstboom ook uit, uit mijn raam pleuren. Zorg er wel dat er niemand op het terras zit. Ja, dat is wel, weer. Ja. Hij hey, krijgt eerst nog denk ik het balkon van de onderburen te pakken. Waar. Dus genoeg ga je, dan komt hij op het terras inderdaad. Uh, ze zijn nou dicht. Oh nee, nou niet. Uh, maandag en dinsdag zijn ze dicht. Ben ik dan nog op tijd? Ja, dat ben ik wel op tijd, natuurlijk. Um, Christmastime is voorbij. Dus dan gaan wij naar het prachtige nummer van Kaigo. Gaan we naar de 26e plek in de Your Breakdown? Kaigo samen met Conrad Firestone. Samen met Conrad, nummer 26 in de Euro Breakdown met hun prachtige nummer Firestone. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de grootste hits van Europa met Maurice Mulder. En op 25 vinden we... Sweet Soda Pop. Onze Fox Stevenson. What do you got to do? Sweet, ook wel bekend als uh, soda pop, op 25 in de Eurobreakdown. What's the body got to do to get a drink of soda pop around here? Beer, beer, beer, beer, beer. Even een kleine resume wat we het afgelopen uur hebben gedaan. Want het uur zit er al bijna op. Ja, zo snel. Ja, zo snel. Echt waar. Echt waar. Echt waar. Ja, ja. Op 40 vinden we Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Op 39 One Direction met Night Changes. 38 is in de handen van Tom Odell. Real Love. 37 een Blond, samen met Melissa Steele. I Loved You. Clean Bandit samen met Jessie Klin. Real Love op 36. En True met Faded op 35. Nieuw binnengekomen deze week op 34 is Ben hey nou. Something I Need. 33 voor Sam Smith. I'm Not The Only One. The evening met Fade Outline staan op 32. En Avicii The deze op 31. Blijven zitten deze week is The Magician. Samen Years and Years met hun nummer Sunlight. En ook nieuw binnengekomen. Maar dan op 29 is Ben's Joy met Riptide. Ariana Grande, Santa Tell Me op 28. En Ben a 30 met Do The Notes Christmas Time op 27. Firestone... Uh, op nummer 26 van Kygo. En Pax Stevenson met Sweets Soda op 25. Nou, 24 vinden we dan Klaps met The Walk. Kelvin Harris samen met Ellie Golding. Golding. Outside winnen we op 23. En op 22 vinden we Flowrider. Of Florida Flowrider. Of Dominic Wood, hoe heet hij hier? Geef hem een naam. Met de Going Down for Real. Oftewel GDFR. De Euro Breakdown. I know you can. Shake for a shake, I'm throwing these emirates in the sky Spinning this awesome, llama, make them feast the m o -E I love my beaches, south beaches, surfboard and high tide I can just roll up, cause I'm roll up So that birthday cake, get the Cobra Bugatti for real, I'm Cobra The autobiography, Rover Got the key to my city, it's over No thoughts, only in the color covers. I said, wreck it, hold up I said, wreck it, hold up I know he came medicine. Tense by Lemo Ennis my, my touch say it's the Midas We the plus, on man, of minus My team blowing on that slam Make you cough, up that's bronchitis Put your hands up, uh It's a stick up, no more makeup Get that ass on the floor, ladies Put your lipstick up Double entendre, double entendre Why you hating? I get money Then I double up, entendre I know you he came here to say If you afraid, then you come away De Gemini. Lowrider. En Going down for real. Wel uh, GDFR. is going down for real. Going down for real 22 in de Eurobreakdown. Breakdown. En dan zijn we bijna toegekomen aan het laatste nummer van dit uur. Ik ja, het gaat er snel, hè? Het gaat ja, heel snel. zeker. snel. zijn is wel weer uh, bijna tijd. En dan zijn we toch toegekomen aan de laatste 20, van de tweede helft van de lijst. Daarvan zal ik weer zo ongeveer 11 nummers voor je gaan draaien. En er staat een hele verrassende op nummer 1, 2 en 3, kan ik alvast verklappen. Ik had het niet verwacht, maar toch is het echt zo. Je doet er weinig aan, het gaat gewoon zo. Um, tweede uur gaan we ook nog kijken wat er allemaal dit weekend te doen is in uh, Zandvoort. Als je nou, al de hele dag luistert naar CVM, kon je net uh, tussen twaalf en twee van uh, Joop van Ness horen. Die doet altijd uh, in CVM lunch even de weekendagenda. Maar ik ga hem in het kort nog een beetje doornemen. Ik trek er een paar evenementen uit. Um, waarvan ik denk, hé, daar moet je gewoon echt zijn geweest. Over waarvan ik denk, van nou gaat er liever niet naartoe. Maar ik kan het wel vertellen, dat weet je niet. wat je niet hoeft te missen. Maar dat is helemaal aan jou. Dat mag je zelf beslissen. Wij gaan luisteren naar het laatste nummer van dit uur. En dat is Kenji rock met Anna-Louise op nummer 20 in de Euro Breakdown. Tot aan het nieuws hoor je nummer 20. Na het nieuws gaan we beginnen met uh, de laatste 19.